Help. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n 80 zwaargewonde Palestijnen in Gaza... mogen morgen de grens met Egypte over om daar behandeld te worden... meldt de Palestijnse grenswacht. bij de grens zou een noodhospitaal zijn ingericht. Op foto's is te zien dat er ook een hele rij ambulances klaarstaat bij de grens. In de Gazastrook zijn veel gewonden door bombardementen en beschietingen... tussen Israël en Hamas. Hulporganisaties zeggen dat de ziekenhuizen de druk niet meer aankunnen. Hamas zegt dat ze de komende dagen buitenlandse gijzelaars vrij gaan laten. Ze zeggen niet hoeveel of uit welke landen. Deze journalist denkt dat het een tactiek is om Israël te laten stoppen met aanvallen. Ik denk dat het een duidelijke poging is om buitenlandse regeringen te drukken om Israël te laten bombardementen. Ze willen de indruk geven dat buitenlandse gijzelaars worden vrijgelaten, zodat de Israëliërs stoppen met bombardementen. Ik weet niet of dat gaat werken. Bij de aanval van Hamas begin oktober werden tientallen mensen gevangen genomen. Sindsdien zitten zij vast in de Gazastrook. In Berlijn en Hamburg zijn vanavond rellen geweest... waarbij met eieren en vuurwerk is gegooid. De politie had al onrust verwacht... mede door de oorlog tussen Israël en Hamas. In Berlijn werden brandjes gesticht. In Hamburg was de sfeer grimmiger. Daar werden ook winkelruiten vernield. Volgens Duitse media werd er een waterkanon ingezet... om een paar honderd man onder controle te houden. Meerdere mensen zijn aangehouden. De oranje vrouwen zijn weer een stapje dichter bij de Olympische Spelen... want ze hebben gewonnen in de Nations League. Met 1-0 versloegen ze Schotland. De wedstrijd is net afgelopen. En dat eindsignaal is nu hier. Winst. Na een moeizame eerste helft, een uitstekend laatste half uur. Dit soort wedstrijden moet je ook binnenslepen. Zeker als je nu weet dat België heeft gewonnen van Engeland. Ja, omdat België drie punten verspeelde, Engeland drie punten verspeelde moet ik zeggen bij België, staat Oranje nu alleen aan kop in de Nations League Pool. Om door te gaan naar de Spelen moet Nederland groepswinnaar worden en vervolgens ook de halve finale winnen. Het weer, buien trekken richting Duitsland weg. Morgen is het overdag even droog, maar daarna weer nat. Het wordt zo'n 15 graden en het waait ook nog flink. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Zf Met nu tussen app en vloed. What's it all about, Alfie, is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, Alfie, are we meant to take more than we give? Be cruel, and if life belongs only to the strong, the weak, what will you lend on an old, golden rule? Ja, de wereld. De beroemde muziek van Burt Bacharach, Onlangs overleden. Uh, Elfie. Gezongen door... Uh, wie waren dat ook weer? Oh ja. De Anita Kerr zingers. Best een goede groep. En uh, ze brengen ook... Uh, ja, eigenlijk allemaal covers. Maar wel een heel gevarieerd repertoire, moet ik zeggen. Ik hou van jou, Dana Winner. Die vind ik dat het mooiste zingen. We Klinkt dat toch lief door de middel van jouw stembanden, ja. Ik heb er een keer gezien in het uh, Kennenberg Theater in Beverwijk, vroeger de, de Slof in Beverwijk. Niet zo groot theater, 500 man had erin, zat een groot orkest bij de Dana en ze zongen eigenlijk allemaal covers, maar wel op een uh, prachtige manier. Zoals ook het nummer Ik hou van jou, wat ook gecoverd is door uh, onder, minder, onder meer, uh, hoe heet ze ook weer, uh, nou, ik heb me even de naam Alzheimer Lijden. ik ben even de naam kwijt. Oh uh, uh, uh, knol heette, knol, so, loekie knol, loekie knol, dat was het, ja. En uh, Thomas Berger, niet te vergeten, die heeft het ook gezongen. Maar uh, zo mooi als dat uh, Gary Brooker het zingt, dan <tacht》> heb ik het niet over, ik hou van jou, maar a Soldy dog. Nou, we gaan ervan genieten, in een live concert vanuit Denemarken, Ledenborg. Prokelherm, a Soldy dog. Ja, dank u, dank u. Te veel van het goede luisteraar. veel van het goede Wat een applaus. Ja, hij heeft terecht uh, applaus verdiend voor Mr. Gary Brooker. Uh, een, een man die wij hebben verloren helaas. Met een uh, wereldstem. En uh, ja, grote hits. Ook natuurlijk de wide Shade of Pale. Favoriet nummer van Peter R. de Vries. Toen hij nog leefde. Ja, ehm. Uh, Mooie muziek. Orno, die vuurt ook nog een prachtig nummer aan van Celine Dion. Komt er zo aan, en ik moet het even opdiepen uit de archieven. We gaan eventjes genieten ondertussen van een prachtig nummer van die Alan Parsons Project. En die draai ik met liefde. Time. Alan Parsons, project met uh, time. Prachtig nummer. We gaan uh, nog een, uh, een uh, verzoekje draaien, luisteraars. Orlov Hulsel vraagt om een uh, mooi nummer van Celine Dion. Falling into you. Monsieur ne peut pas venir ce soir. On vous verra plus tard. Celine Dion. Ik heb begrepen dat Celine Dion ook leidt aan een uh, aandoening aan haar stembanden... waardoor ze zelfs op tournee heeft moeten afzeggen. Ik weet niet hoe het er nu met de staat. Ik heb er al een tijdje eigenlijk niets meer van gehoord. Maar in ieder geval uh, heeft ze enige tijd niet kunnen optreden. En misschien is dat nog wel zo. Maar uh, dankzij de geluidsdragers, vinyl en cd's en alles wat ik niet meer zei... konden we toch genieten. En ook mede dankzij Ono Hulshoff die dat uh, mooie muziekje voor u aanvroeg. Dit zijn de Commodores. Easy. Oh! Sir Lionel Richie en zijn Commodore's leaving. Easy. Ja, uh, even kijken, luisteraars. Ik had eigenlijk iets in gedachten van de Carpenters. Sing. I yeah. We ja, genieten van het uh, zoet geluid van onze vriend Michael Boublé at this moment. What do at this moment when you're standing before me with tears in your eyes trying to tell me that you have found you another and you just don't love me oh. At this moment, when I'm faced with the knowledge that you just don't love me, did you think I would curse you? I say things to hurt you, 'cause you just don't love me no more. There is my This moment, if you just stick, I'd subtract 20 years from my life. I'd fall down on my knees. I'd kiss the ground that you walk on. If I could just. Dat heb je knieën voor de, hoor? Michael Bubbel. At, at this moment, zo heet het, het mooie liedje. Uh, nog meer mooie liedjes. Justin Hayward. Forever Autumn. And darker days are drawn Forever Allem. Omdat jij niet hier bent, verandert mijn leven in een evigdurende herfst. Dat is min of meer de vrije vertalingen van luisteraars. Ik heb nog weer een mooi nummer voor u klaarstaan. En dit, dit gebeurt als Barry Manilo repertoire van Elvis Presley zingt. Ik kroop even in de huis van Elvis Presley. Falling in love with you. Ja, luisteraars, we gaan even genieten van een mooi nummer van Marco Borsato. Wat je ook van hem vindt en wat je ook uh, van hem denkt. En waar hij ook van wordt beschuldigd. En er is trouwens nog helemaal geen veroordeling. Maar goed, dan moeten we allemaal even afwachten. Maar de muziek blijft mooi en uh, daarom ga ik gewoon dat mooie nummer Margarito voor u draaien.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 Als je nooit van mij gehouden hebt. Ik verlies het van de wandel en ik voel mijn pranen branden. En ik zou niets liever willen dan mijn hoofd weer in jouw handen. een beetje met de man te doen. Uh, ik uh, ja, en wat je ook doet hier lezen, maar heb, uh, op zo'n manier afgestraft moeten worden, hele carrière weg en uh, door de media eigenlijk. Ze hebben mij ook al veroordeeld voordat er uh, nog iets bewezen is eigenlijk. En, ja, ik vind het allemaal uh, interessant. Ik vind de muziek in ieder geval prachtig die hij gemaakt heeft. En uh, mede te natuurlijk uh, te danken aan John Eubank, die uh, fantastische teksten voor hem heeft geschreven. Marco Bosato. We gaan genieten van de Beach Boys. Dit kan ook nooit meer stuk bij mij. Dat is een uh, repertoire. Wat, uh, ik, ik heb het niet over God Only Knows. Want Dat uh, vind ik het uh, mooiste popsong. Trouwens, Paul McCartney vindt dat ook. Die vindt het de mooiste popsong ooit geschreven. Maar In mijn Room van de Beach Boys mag het er ook zijn. It's too much heaven. Ja, ze met de BGS. Too much heaven. Neem ik afscheid van u. Dit was het weer tussen App en Vloed. Volgende week ben ik er weer tussen de klok van 10 uur 's avonds en uh, middernacht. Met weer een nieuwe aflevering van App en Vloed. Allemaal dank voor het luisteren, dank voor de verzoekjes. En ik uh, wens jullie allemaal een heerlijke nachtwist toe. En uh, ik hoop dat het een. Uh, Gaza en Israël straks allemaal weer wat beter gaat. Ziet somber in, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar... Nou, laten we toch uh, steun bieden aan ieder die leidt onder het oorlogsgeweld. Met name kinderen. Ja, Help rustig.